En... Dit is Radio 1. Het is 10 uur. Trudy Vendrig met het NOS-journaal. SP-leider Rommer is kwaad dat hij morgen niet mag spreken op de studentendemonstratie in Den Haag. Morgen protesteren studenten op het Malieveld... tegen de bezuinigingen van het kabinet op het hoger onderwijs. Ze zijn het er onder meer niet mee eens dat langstudeerders 3000 euro meer collegegeld moeten betalen.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 alles mag, niets moet. Langs de lijn met Jeroen Stomhorst. Goedenavond. Anki van Grunsven wil terug naar de top met Bonfire. En Salinero won ze drie keer Olympisch goud. Daarna werd het wat stil door gebrek aan toppaarden, Maar ze heeft er weer eentje, hoor. Upido. Tien jaar jong en erg talentvol. Ik heb niet vaak dat ik een paard zo goed vind dat ik hem zelf wil rijden. Maar bij dit paard uh, heb ik het wel. Voor snowboarder Dol van der Wal was het niet zo'n mooie dag. Hij miste op het WK in La Molina de finale in de halfpipe. Maar hij had een excuus. Heel erg winderig. Ik weet dat ik daar niet de schuld moet geven, maar... Iedereen heeft er last van. En uh, ja, bij mij, dat uh, heeft me niet echt geholpen, zeg maar. Golfer Floris de Vries mag meedoen aan het British Open in juli. En dat is zo'n beetje het Wimbledon voor de golfers. Hij was niet eens verbaasd dat hij het redde. Ik moet het wel maar even doen, maar ik speelde heel goed de afgelopen weken. En, uh... Ik wist gewoon, als we goed te spelen, dan, uh, dan moest het haalbaar zijn. En we spreken ook de dag van vandaag op de Australian Open in Melbourne. En we kijken vooruit naar vannacht. Want daarin speelt Robin Haase zijn partij in de derde ronde tegen Andy Roddick. Dat is een lastige opgave. Ten eerste moet je hem proberen als te krijgen. Hij speelt natuurlijk uh, ontzettend goed. Uh, als ik te langzaam speel, dan kiest hij gewoon voor de aanval. En dan is hij gewoon uh, uh, erg sterk en mist hij ook weinig ballen. Tot 11 uur allemaal in de Lijn. Maar we beginnen met wielrennen. Nog minder dan een half jaar dan begint de Tour de France. En de ronde werpt zijn schaduw alweer vooruit met het verdelen van de wildcards. Verschillende wielerploegen, waaronder Skill Shimano, hoopte vandaag te horen dat zij mogen deelnemen aan de wieleronde van het jaar. Maar de ASO, de organisatie, deelde de vier wildcards uit aan Franse ploegen. Covidis, Europacar, de Desjeux en Soja Sun. Wielerverslaggever Gio Lippens aan de lijn. Gio, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Is de verrassing dat deze vier ploegen uh, die wildcards krijgen? Um, nee. Heel eerlijk, nee. Vier Franse ploegen, uh, de Franse ronde, de ronde van Frankrijk is een Franse ronde. Er was maar één Franse ploeg uh, zeker van deelname aan die ronde. Dus uh, wat dat betreft is het wel uh, te snappen dat uh, de tour kiest voor die Franse belangen. Zeker als je kijkt naar de voorgeschiedenis. Maar dat is een ingewikkeld verhaal, daar zullen we het zo meteen ongetwijfeld over gaan hebben. Maar uh, hebben die ploegen ook wat te zoeken in de Tour? Jawel hoor, dat zijn uh, ploegen met hele aardige renners. Uh, we lopen ze even langs. Koffi met uh, David Moncoutier. Uh, nou ja, Berggeit, uh, man die uh, al uh, klimmerstruien heeft gehaald in diverse grote ronden. Samuel Dumoulin, de man altijd van de lange ontsnappingen. Ja. Thomas Veuclair, die zit bij uh, Europcar. Nou, dat is dan de ploeg die eigenlijk het vervolg is op Bouygues Telecom. Okay. Bij Française Jeux zit Pierre-Ric Védrigo, ook etappes gewonnen. Sandy Cazar, William Bonnet. En dan bij die Sauer Sojasun ploeg, daar zit Jimmy Casper. En heel picante, want Jonathan Hiver en Cyril Lemoyne... en laten dat nou net twee renners zijn die in het verleden bij Skill zaten. Ja, dus uh, die kunnen nu wel naar de Tour. Vorig jaar uh, was dus uh, Sun de laatste afvaller voor een wildcard, hè, begreep ik. Uh, dit jaar krijgen ze hem wel. Werkt dat zo? Ja, dat werkt zo. Uh, zeker bij de Tourorganisatie. Uh, we kennen de Tourorganisatie toch de laatste. Nou, vijf tot uh, tien jaar. Maar vooral de laatste vijf jaar. Toch wel als een organisatie die wel beloften uh, geeft aan, aan, aan ploegen. Aan organisaties. Aan, aan, aan uh, steden die uh, het vertrek van de Tour willen binnenhalen. Uh, ze knopen dat allemaal in hun achterhoofd. En uh, uiteindelijk komen ze dan uh, die beloften wel uh, na. En vorig jaar viel inderdaad dat Sauer Sojasun hun uh, af. Toen gingen de Wildcards uh, naar BMC en uh, Cervelo ook heel. De begrijpelijke keuzes. Hè? BMC natuurlijk, Cadel Evans, Velo, Thor, Carlos Sastre. En uh, ja, men heeft toen uh, waarschijnlijk wel uh, in de richting van Sauer Soyuz gezegd: van jongens, volgend jaar maak je geen zorgen, dan zitten wij sowieso minder vast aan uh, de regels van de UCI. Want uh, vorig jaar uh, zat men met nog veel oude beloften die uh, uh -huh. nagekomen moesten worden, uh, zodat ze uiteindelijk maar heel weinig keuze hadden, maar twee wildkaart konden geven. Nou, dit jaar waren het er vier, dus kreeg Sauer Soyuz zeker die, uh, die extra wildcard. En ik zei het al, die andere ploegen, ja die hebben allemaal renners, die ze in Frankrijk in ieder geval heel graag zien rijden. En dat is belangrijk. Het is immers een Franse ronde en hij speelt zich ook helemaal af in Frankrijk dit jaar. Um, goed, vier Franse ploegen dus uh, de wildcards. Uh, dat betekent dat de Nederlandse ploeg uh, die geen wildcard krijgt, Skill Shimano heet. Aan de telefoon nu algemeen directeur Iwan Spekebrink. Spieke, Goedenavond Iwan. Goedenavond. Zijn u, zijn u teleurgesteld? Uh, ja, tuurlijk.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 Um, en ik denk en ik schat in dat wij daar dit jaar heel dicht, uh, heel dicht achter zaten. Ja, vandaag Goed, werd de ploeg... Dan, dan mag je hoop houden, maar ja. Uh, ja, wij kunnen allemaal ook tellen en zeker tot vier. <laughs> dus dan, dan, uh, dan weet je dat, uh, ja, dat het uh, wel moeilijk wordt. Ja, jullie hadden goede hoop hè, bij de presentatie ook vandaag van de Skill Shimano-ploeg. Uh, wat nu? Uh, wat rest er voor jullie?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 Ja, goed, moet lukken. Ik kan niet zeggen het moet lukken, maar eigenlijk zeg ik ja, dat zou moeten kunnen lukken. Hoe doe je dat? Nou, een beetje in het verlengde van wat, wat Gio zei. Ik denk dat bepaalde organisatoren uh, ook graag ploegen aan het vertrek zien... en omgekeerd ploegen wil aangeven dat voor hen een grote ronde belangrijk is. Met er natuurlijk veel overeenkomsten veel zijn. De kwaliteit moet goed zijn, een attractieve ploeg. Uh, de organisatie moet geloven in de filosofie. En ik denk dat dat, uh, ja, dat dat bij ons wel redelijk in lijn is bij wat men graag in wedstrijden ziet. Ja, Gio, uh, zie jij dat gebeuren? Zie jij Skill uh, in de Vuelta rijden of in de Giro? Ik denk dat de kans niet uitgesloten is. En ook dat is weer een, een, een verhaal dat je met wat politiek uh, kunt uh, omlijsten. Uh, als je weet dat de ASO, uh, de organisatie van de Tour de France, tegenwoordig ook wat te vertellen heeft in de Ronde van Spanje. Ze hebben daar gewoon een aandeel in. Uh, dan, dan denk ik dat daar nog wel een kans in zit uh, dat dat uh, gaat uh, gebeuren. We weten ook allemaal uh, hoe plotseling twee jaar geleden Vacanzulein naar de Vuelta toe mocht. Ja. En uh, ja, laten we het gewoon heel eerlijk zeggen, die Ronde, daar ligt de druk iets minder op. Uh, ook wat betreft de organisatie en het uitnodigen. ...van ploegen dan de Tour de France. Dus uh, er zou een kansje in kunnen zitten. Dus ik help uh, Iwan inderdaad hopen dat ze daar uh, ja, goede gesprekken mee hebben. Ik heb ook begrepen dat, uh, dat Iwan uh, inmiddels uh, ook met de directie daar van de Vuelta gesproken heeft. Dus uh, dat, kan, dat kan hij waarschijnlijk zelf ook wel bevestigen. Nou, ja. doe. Ja, ja natuurlijk. Uh, ja, ik bedoel, ja, wij zijn actief in deze wielerwereld. Dus je spreekt nog wel eens mensen die in dezelfde industrie... Uh, Actief zijn, Dus dat klopt. Met die mensen hebben we geregeld contact. Um, Ivan, de naam viel al van Valkanso Kijk je daar nog een klein beetje jaloers naar? Want zij gaan wel, hè? Ja, natuurlijk nou nee, willen we de Tour uh, rijden. En dan kijken we niet jaloers naar één ploeg, maar naar alle andere ploegen. Ja, um, ja we willen nog graag rijden. Maar jullie, willen ook, ja, jullie willen toch ook graag die tweede Nederlandse ploeg zijn naar Rabobank? Nou, wij willen graag een van de deelnemers van de grote wedstrijden zijn. En uh, niet zozeer de beste van een land of de tweede van een land. Maar uh, we willen graag bij de, bij de internationale topploegen horen. Dat is voor ons het streven. Ja. En, uh, en dan rij je ook in grote wedstrijden. Ik vind het gevaarlijk om het naast één of twee ploegen, het is niet gevaarlijk, maar ik vind het niet juist om het naast één of twee ploegen te zetten. Wij willen graag naar die wedstrijden. We geloven erin dat we er een aantal zullen rijden. Niet allemaal. En ja, toch heel jammer dat we de Tour uh, ja. niet rijden. Maar heeft een heeft duidelijk een andere strategie dan, dan Skill Shimano. Hè. Zij hebben uh, flink ingekocht in, in, uh, in, in, in grote namen, al of niet uh, dubieus. Uh, jullie hebben echt een hele andere strategie, hè? Ja. Nou goed, dat is wel interessant wat je nu zegt. Um, in juni maakte de UCI uh, een nieuw systeem bekend. Dat zou, dat zou toen alleen gelden voor, uh, voor de pro-tour-wedstrijden. Dus niet voor de historische wedstrijden. Dat bijvoorbeeld de ronde zonder gielen. Mm -hmm. En uh, die strategie komt neer op uh, toch op punten jagen. Uh, zoveel mogelijk wedstrijden rijden. Dan wel om punten te scoren, dan wel uh, punten nog bijkopen. En als je naar het DNA van onze ploeg kijkt, wij willen een, ja, een topsportorganisatie bieden waarbij wij invloed hebben en verantwoordelijkheid dragen voor de progressie van de rennen. Dus heel intensief samenwerken. En dat betekent dat wij in eerste instantie toch gaan kijken naar renners die daarbij uh, uh, bij passen. En niet zozeer alleen naar, uh, naar punten. Dat is een weloverwogen keus geweest, omdat wij ook. Wachten dat er ruimte is om, om uitgenodigd te worden. Uh, en die ruimte zal er ook zijn, maar dus niet overal. Dat, uh, dat, zie je, dat zie je vandaag. En heb je misschien wat langere adem nodig? Ja, maar het is toch wel. We zijn, wij hebben gezegd: van, ja, je kunt twee dingen doen en er is niet één goed en het andere is slecht. Ik bedoel, het zijn gewoon keuzes. Ja. Je kunt je beleid iets aanpassen op de regels, of je kunt uh, zeggen: wij zijn consequent in ons beleid en we gaan niet elke keer switchen als het systeem iets verandert. En dat hebben we wel overwogen uh, gedaan. En, en we geloven gewoon dat ons dat op termijn. Uh, brengt daar waar we willen zijn. We zijn benieuwd in welke rondes we jullie terugzien. Iwan Spijkerwijk van uh, Skill Shimano, de algemeen directeur. Gio, nog even uh, bij jou, uh, Buurten. Ja. Uh, na Skill Shimano doet ook Geox niet mee aan de Tour. Dat is toch wel een uh, tamelijk grote naam. Althans, met grote renners. Uh, dat moet hard zijn aangekomen. Ja, dat is zeker hard aangekomen. Vooral uh, als je gewoon kijkt naar uh, de, niveau, uh, de niveaus van de ploegen. Dan denk ik toch dat uh, Geox toch duidelijk als uh, 23 ste ploeg uh, gezien werd uh, in deze Tour de France. Uh, dat ze er buiten zijn gevallen. Heeft te maken met die keuze van de tourorganisatie voor die vier Franse ploegen. Heeft ook, denk ik, wel een klein beetje met het uh, verleden te maken. Want Geox gaat weer verder op uh, de voet van uh, Fouton. Servetto, dat is de ploeg die. Die er vorig jaar rondreed gaat. Die ploeg ging weer voort op uh, de, de leest van Sonier Duval. En daarvan weten we allemaal dat die ploeg een paar jaar geleden met uh, een slaande trom uit de toer is uh, verdwenen. Uh, daar werden renners uh, gearresteerd. Uh, nou ja, Ricardo Rico, het hele verhaal. Uh, we weten het allemaal nog, uh, nog wel. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat speelt allemaal mee. Want die Mauro Giannetti, de grote baas van die ploeg in de tijd, is nu gewoon de grote baas van uh, die Geoxploeg. ploeg. Ja, en dan kun je. Dennis Menchoff in je ploeg hebben. De nummer drie van de afgelopen ja. tour. Je kunt Carlos Saster in de ploeg hebben. De winnaar van de Tour van 2008. Dan kom je er gewoon niet tussen. Het is ook geen ploeg die uh, de hoogste licentie heeft gekregen. Dus automatisch bij de beste 18 ploegen van de wereld uh, terecht is gekomen. Dus automatisch voor die Tour uh, geselecteerd was. Ja, en dan val je dus buiten de boot. En ik denk dat die ploeg op dit moment een heel groot probleem heeft. En ik vraag me af wat die sponsoren doen. Hè? Die schoenenfabrikant uit Italië. Of ja. die nog van plan is om uh, zijn dure centjes in die ploeg te blijven investeren. Of dat hij zegt van jongens, maar dit was de bedoeling niet. Want Ik, ik begrijp wel dat dat dat Geox, de sponsor twijfelde toen ze niet die licentie kreeg, ja. die World Tour licentie, die nieuwe onvoorwaardelijke Maar toen was alle hoop nog gevestigd op de tour. Ja. En en en ja, de tour rekent nu eigenlijk gewoon keihard af met die ploeg. Uh, je kunt je dan afvragen, dan hadden ze misschien wel in plaats van dat Zauer Zouarevson uh, ja. uh, moeten gaan rijden, of wat heel veel mensen toch wel dachten... van waarom nou niet die ene ploeg extra aan de Tour toevoegen. Uh, natuurlijk, iedereen praat dan over veiligheid, drukte. Te veel ploegen, te veel renners. Uh, dat betekent allemaal gevaar op die smalle Franse wegen. Maar ja, 23 ploegen of 22 ploegen... uiteindelijk maakt het allemaal niet zo verschrikkelijk veel uit. Maar ze hebben gewoon heel duidelijk in Frankrijk gekozen... Uh, om Geox niet uit te nodigen, om die vier Franse ploegen uit te nodigen. En eigenlijk, met alle respect voor Skillshimano, Shimano... maar Skillshimano Shimano speelt in dat hele verhaal dan even niet mee. Nee. No mercy, volgens de ASO. Geel lippens, dankjewel. Merci.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 zo'n plaats met allerlei uh, valkuilen, Make Me Smile, Cockney Rebel en Steve Harley. Sport Rabo-renner Michael Matthews heeft de derde rit van de Tour Down Under gewonnen. Hij klopte de Duitser André Greipel en Matthew Goss uit Australië in de Massasprint. Schaatser Sjoerd Huisman heeft de 16e wedstrijd om de KPN Marathon Cup gewonnen. Hij was in Biddinghuizen de snelste van een kopgroep van 10 man. Het was de eerste overwinning dit seizoen voor de eindoverwinnaar van vorig seizoen. Carlo Timmerman blijft het klassement van dit jaar aanvoeren. Voor de vrouwen won ook een huisman, Sjoerdzus Mariska. Hier behield Carla Zielman de klassementsleiding. Arjan van der Kieft en Willem Hutt hebben zich geplaatst voor de wereldbekerwedstrijden op de 10 kilometer. Half februari in Salt Lake City. De twee bleven in een skate-off in Heerenveen de derde kandidaat Robert Bovenhuis voor. Bij de vrouwen gingen de tickets op de 5 kilometer in Salt Lake City... naar Linda de Vries in Anouk van der Weijden. Diana Valkenburg kreeg het derde startbewijs... op grond van haar prestaties eerder dit seizoen. In Salt Lake City zijn weer kwalificaties voor de weken afstanden te verdienen. De Oostenrijkse skier Hans Groeger is bij een val op de brug... de hanekamp in Kitzbühel zwaar gewond geraakt. Hij kwam tijdens de training voor de wereldbekerwedstrijden van zaterdag... bij een valpartij op zijn hoofd terecht en liep ernstig hoofdletsel op. Hij is inmiddels geopereerd. Kruger is de derde skier in vier jaar tijd... die na een valpartij op de Hanekam in een ziekenhuis belandt. En handbalster Maura Visser gaat in Duitsland spelen. De International tekende voor twee jaar bij Leipzig. De afgelopen twee jaar speelde ze in Denemarken. Dag vier van de Australian Open zit erop. Sterker nog, dag vijf begint alweer bijna. Het was de dag van het machtsvertoon. De favorieten Rafael Nadal, Andy Murray en Robin Söderling... tenderden werkelijk over hun tegenstanders heen. De meeste aandacht ging uit naar de wedstrijd tussen Marcos Bogdatis... en Juan Martín Del Potro. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. De Argentijn Del Potro hè, is terug na een lange polsblessure. Hoe deed hij het? Nou, het viel eigenlijk wat tegen. We hadden allemaal veel verwacht van die wedstrijd. Bagdatis, de Cypriot, leuke tennisser, goede allround-tennisser... om naar te kijken, zeer getalenteerd. Stond in de finale van de Australian Open in 2006. Ja, en dan die hele lange Juan Martín del Potro... die in 2009 zomaar de US Open won, van Federer won, van Nadal. En uh, ja, de top 5 van de wereld binnenstormde. En, ja, het was een soort uh, kroonprins uh, van het uh, mannentennis. En ineens, januari, precies een jaar geleden januari 2010 Bijna pols. Australian Open speelde hij nog wel. Nou, kort daarna werd hij geopereerd. Uh, het hele jaar werd het niets. Eind van het seizoen speelde hij nog twee toernooitjes. Dat ging niet. Nam hij weer vrij. En nu is hij weer terug. En dan zie je, als je er een jaar uit bent geweest, ja, wat voor een achterstand je oploopt: veel fouten in zijn spel. Ja, zijn normaal zo'n sterke, uh, vijandige voorhand. Uh, ja, hij maakte gewoon te veel fouten. Hij kon niet goed plaatsen. Uh, de onzekerheid uh, kon komt dan ook naar voren. En eigenlijk uh, was hij kansloos tegen Bagdadisch... ondanks het feit dat hij nog wel een setje won. Maar al met al was de Cypriot uh, in heel goede doen. En uh, ja, die won uh, afgetekend in vier sets. En speelt hij wel pijnvrij, Wil Potro? Nou, hij had ook tijdens deze wedstrijd weer wat gek. Hij serveerde bijvoorbeeld en dat racket vloog uit zijn hand. Nou, dat kan door een beetje zweet komen of ineens misschien een pijnscheut. Want hij zat daarna wel een beetje aan die pols te friemelen. De fysiotherapeut werd uh, geroepen. Maar ja, je weet het hè, bij topsporters. Als het niet goed gaat, dan doen de pijntjes gewoon net even wat meer pijn. Dus ja. helemaal 100 procent, ik weet het niet. Maar had Del Potro niet gewoon uh, met wat kleinere toernooien moeten beginnen? Of werkt dat niet met de ja, jongens? Dat, dat uh, zou ja zeggen van wel. Hè, want uh, um, ja, als je bijvoorbeeld Robin Hazen neemt nou zijn knieblessure, uh, heeft hij Challenger tennooi gespeeld, ja. heeft hij er vier gewonnen. Enorm zelfvertrouwen opgebouwd. Maar ja, Del Potro is natuurlijk toch wel zo'n grote man, hè, Grand Slam winnaar, ja, die gaat niet meer in de Challengers. Maar dan zie je dat het zelfs voor hem, zo'n grote tennisser, ja, gewoon na een jaar niet tennissen, heel erg moeilijk wordt. De botro, uh, naar huis gestuurd, dat geldt ook voor David Nalbandian. Ja, geen goede Argentijnse dag, zullen we maar zeggen. Nee. Want uh, ja, jammer voor het toernooi, want ja, David Nalbandian... twee dagen terug nog uh, de held na die vijf set overwinning... tegen Leighton Hewitt, ja. Partij, partij ja, die vij bijna vijf uur duurde. Heeft hem zo dat de kop gekost, die vijf uur? Absoluut, ja. absoluut, Hij speelde vandaag tegen een jonge vent uit Litouwen, Ricardo Berankis. Nou, hij stond uh, 6-1, 5-0, uh, of, of twee sets al achter 6-1, 6-0, 2-0. Hij moest opgeven. Hij was... Uitgeput, energieloos. Hij had overal pijn in zijn lichaam. Hij zei: Ja, ik ben niet hersteld na die lange partij. Dat heeft me echt de kop gekost. Dus jammer, we zijn al dus ook kwijt. Ja, goed. Als gezegd, hè, de nummer 1 van de Wereldraf van de Dal speelde ook vandaag en won heel gemakkelijk in drie sets. En is tevreden over zijn spel. Ik denk dat ik mezelf heel goed today, werk. Dus ik ben blij voor dat. Voorhand, oké. goed. Backhand, goed. Ik heb een paar mistakes dan. Than... Dan dan usuell, ik heb langer, met de backhand en, misschien to ik a little een beetje meer, agressief, een beetje meer inside de court, maar, in het algemeen ben happy. Over het algemeen is hij tevreden. Ja, dat, dat, dat moet ook haast wel. Uh, maar maar is hij ook in kampioensvorm, Marcella? Dat moet nog blijken. Hij is natuurlijk nog uh, helemaal niet getest in de eerste twee rondes. Uh, misschien vindt hij het wel fijn, want hij was begin van het jaar in Doha niet goed. Verloor in de halve finale twee setjes van Davidenko. Denko. Um, was grieperig, moest aan de antibiotica. Nou, dat is niet lekker hoor, als je je topvorm moet bereiken. Dus uh, ik denk dat hij uh, langzaam zichzelf in de eerste week in het toernooi speelt. En dan volgende week die topvorm wel zal tonen. Ja. Maar hij heeft het nog niet bereikt, maar hij is ook nog niet uh, getest. Het is wel aardig om te zeggen dat hij speelde in ieder geval tegen Ryan Sweeting... nummer 116 van de Wereld Qualifier vers 6 6-1. Hij is dus wel degelijk van de baan gemapt. Ja. Uh, dan naar wat, wat andere favorieten. Ja, ook wel aardig eigenlijk, dat Seudeling, Ja, die, die, hooi, die, die noem je daarbij hè, tegenwoordig. Dat is echt een ja. van de grote jongens. Hè? Ja, ja. ja. ja Söderling is mijn uh, dark horse in het toernooi. Als je überhaupt daarover kan spreken. Want ja, hij is toch nummer vier van de wereld. Dus ja, eh, maar echt op een, een van of andere manier. Heb je nog niet het gevoel dat hij de, al, al zo, zo ontzettend hoog is. Maar hij is zo sterk. Ja, dat klopt. Het is altijd natuurlijk Nadal-Federer. Dan krijg je Murray en Djokovic. Ja. En dan pas Zeuderlingen. Dus hij, hij, hij moet het nog bewijzen. Maar ja, hij doet dat toch keer op keer, vind ik. En uh, hij is in grote vorm. Staat voor het eerst in de derde ronde van de Australian wow. Open. Gek genoeg. Ja, want he? hij kan goed uit de voeten op dit hardcourt. He? Heel goed. Het zou een goede ondergrond voor hem moeten zijn. Maar ja, de eerste vijf jaar, daar was altijd wat. Ik denk dat het een beetje aan de voorbereiding heeft gelegen. Misschien iets te veel uh, kalkoen of uh, we maar zeggen Zweedse haring... met en, uh, gehaktballetjes bij de kerst. Nee. Maar hij was nooit in vorm. En dat is hij nu wel, want hij heeft een toernooi gespeeld in Brisbane. Dat won in Glansrijk van Roddick. En uh, ja, hij sluipt door het toernooi. Er wordt ook niet zoveel voor, over hem gepraat, dus uh, hou hem in de gaten. Ja, dat geldt ook voor Murray. Die ging ook gemakkelijk door. Dan, dan de vrouwen eh, verrassingen te melden? Daar wel? Uh... Ja, Jankovic, de Servische, nummer 7 van de plaatsingslijst, verloor. Van de Chinese Peng, nummer 54. Dus dat, dat is een, als een verrassing. verrassing. Ja. Klinkt als een verrassing. Het is een verrassing. Maar ja, als je dan achter je oor gaat krabben, dan denk je ja. Jankovic heeft het natuurlijk al jaren niet meer op het hoogste podium goed gedaan. Ze staat er wel, omdat ze in de kleinere toernooitjes veel speelt en daar die toernooien wint. Maar eigenlijk denk je Jankovic 7. Uh, doet die nog mee als favoriet? Nee, ze is al lang van die favoriete rol af. Dus uh, verrassend, maar aan de andere kant ook weer niet. Maar goed, ja, kleine toernooitjes winnen. Maar dan verliezen ze dus wel van, van, van ping nummer 54 of zoiets, ben ik. Ja, dat klopt. Um, ja, soms werkt het zo. Dat zie je ook bij Wozniacki, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen. Ja. Vorig jaar zes toernooien gewonnen maar geen Grand Slam. Dus als je maar genoeg speelt en genoeg wint... dan tikken die punten voor de wereldranglijst ook aan. Is ook knap, natuurlijk. Goed, dan morgen. Morgen is al bijna vandaag. Is een belangrijke dag voor Nederland. Want Robin Haase speelt zijn derde rollenpartij tegen Andy Roddick. Je liet zijn naam net al even vallen. Haase ziet zeker kans om deze partij te winnen. Let op. Ten eerste moet je hem proberen als terug te krijgen. Hij speelt natuurlijk ontzettend goed. Uh, verder speelt hij niet meer zo aanvallend als, uh, als dat hij deed. Hij uh, speelt wat rustiger. Hij slijst om, uh, best wel veel. Alleen Dat doet hij alleen als, uh, als ik ook uh, de rally dicteer. En, uh, en dat moet ik toch proberen te doen. Want als ik te langzaam speel, dan kiest hij gewoon voor de aanval. En dan is hij gewoon uh, uh, erg sterk en mist hij ook weinig ballen. Ben je daarmee eens, Marcella? Ja, nou ja, hij begon natuurlijk over die service van Roddick. Want ja. Ja, daar draait het om. In feite kan je dan tactisch spelen, goed spelen, slecht spelen, maakt niet uit. Die service die moet terug, dat is één. En punt twee, wat misschien nog wel belangrijker is... Hazen moet niet alleen goed serveren, hij moet uitstekend serveren. En ik denk alleen dan heeft hij een kans tegen Roddick... die toch al vier keer de halve finale heeft bereikt op de Australian Open... altijd heel constant is nooit vroeg in een Grand Slam uh, verliest. Of bijna niet. Vorig jaar tegen die Lou op Wimbledon. Nou, vooruit. Maar uh, het wordt een hele zware opgave. Maar ik vond nog één leuke statistiek. Hazen heeft uh, in zijn uh, carrière, die nog vrij jong is, vijf keer tegen een top-tien speler gespeeld. Twee keer wist hij toch al eens een keer te winnen. Dus ja, hij kan het wel, een top-tien speler. en uh, nou, Dat kan hem misschien een beetje hoop en zelfvertrouwen geven. Dus wat dat betreft uh, vind ik het wel goed dat hij die zo uh, vol vertrouwen en overtuiging die wedstrijd ingaat. Het zou een stunt van je welste zijn. Morgenochtend, als we wakker worden, dan weten we het. Dankjewel, je wel, Marcella. Graag. Succes nu uh, voor de Nederlandse golfers, althans, uh, voor het Nederlandse golf, dat moet ik uh, zeggen. In Zuid-Afrika heeft Floris de Vries namelijk het internationale kwalificatietoernooi gewonnen voor deelname aan het prestigieuze British Open. Eerder vanavond had ik me aan de telefoon, vlak voordat hij op het vliegtuig stapte, naar uh, huis. En ik vroeg hem of dit een verrassing is voor hem. Uh, nou ja, ik bedoel, uh, je moet het wel maar even doen, maar ik speelde heel goed de afgelopen weken en. Uh...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 en dat, uh, ja, dat is gewoon gelukt. Ja. en uh, Daar geloof ik ook in. En dat uh, ja, is gewoon uh, is heel mooi. Hey, voor de niet-golfers onder ons, hoe werkt dat? Een kwalificatietoernooi in Zuid-Afrika voor de British Open in juli. Ja, nou, je moet je voorstellen. de zeg maar, Britse Open zeg maar, is het Wilmeloon van de tennis. Is, zeg maar, het, het grootste toernooi uh, ja, op golfgebied wat er is. En, uh, en het is een Open, dus iedereen uh, moet zich kunnen kwalificeren. Dus ze hebben uh, de beste rondes van de wereld, doen volgens mij automatisch mee. En dan hebben ze in Europa een kwalificatietoernooi, in Afrika in Australië en in Azië, en daar gaan elk van uh, drie door volgens mij, van die kwalificatietoernooien dus niet veel. Nee. En uh, zo willen ze, een, uh, ja, willen ze het, zeg maar het beste sterkste toernooi ter uh, de wereld krijgen, wat er maar is. En, uh... en kan je in al die kwalificaties meedoen, als je dat zou willen? Nee, nee je mag er maar één meedoen, en je kan ook alleen maar meedoen als je een wereldrenking hebt, want anders dan kan iedereen erin schrijven en dan wordt het een gekke huis. dus uh, je kan alleen meedoen als je een hebt. En uh, ik had hier toen toevallig twee toernooien gehad, dus het uh, past er mooi in het schema om het hier te spelen.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 ik bedoel, er zitten gasten bij die gewoon jarenlang ervaring hebben in dat soort toernooi en uh, dat is voor mij mijn eerste. Dus uh, ik ga er voornamelijk heen om gewoon een goede ervaring op te doen en uh, proberen een mooie prestatie neer te zetten. Is het een droom die uitkomt, zoiets? Ja, absoluut. Ik bedoel, ik wil in de toekomst natuurlijk wel graag zo'n groot toernooi winnen en uh, dat is ook een van mijn doelen. Maar uh, om, het zo, om zo jong al meteen uh, te spelen en uh, in, in, ja, ik ben een, een vrij kort pas uh, zeg maar, professioneel aan het spelen, dus... Uh, dat is wel eigenlijk ja, wel een beetje boven verwachting, dus uh, het is gewoon wel een, uh, wel een droom die uitkomt zo snel, ja, absoluut. Ja. En wel, vertel eens wat over jezelf, hoe oud ben je hoe, hoe lang uh, ben je bezig met golf? Uh, ik ben nu 21 en uh, ben ik een jaar of 13, 14 al bezig met golf en uh, sinds anderhalf jaar uh, professioneel. En dat is met golf best wel gescheiden, het amateur en professionele gedeelte, dus... Uh, en daar ben ik anderhalf jaar geleden ingestapt en uh, het gaat heel goed en ik speel nu uh, di sinds dit jaar op het hoogste, hoogste niveau uh, op de Europese Tour. En, uh, dus het gaat allemaal heel goed en ik heb het wel naar mijn zin en uh, ik loop helemaal op schema, dus uh, ik, heb, uh, ik heb niks niks klagen. <laughs> nee, dat kun je wel zeggen. Dus dit nee. is jouw echte doorbraak? Uh, ja, ik denk voor de, voor, ja, ik denk het wel een beetje. En, uh, ik denk, er zullen ook best wel wat, wat aandacht voor zijn en uh, dat is hartstikke mooi. Maar uh, het zat er wel aan te komen voor mensen zeg maar, die uh, echt in de golfwereld zitten, die... Uh, die, die weten dat ook wel en het uh, gaat gewoon de goede kant op. En, uh, en hopelijk kan ik het gewoon, uh, gewoon vasthouden. En is het niet in uh, een jaartje of twee jaartjes dat het goed gaat, maar dat ik gewoon mijn hele carrière uh, uh, goed kan blijven spelen. We bellen je nu op het vliegveld. Uh, waar ga je naartoe? Ja. Ik ga nu naar huis. Ik ga nu naar huis toe. Lekker naar uh, Amsterdam. Zelf dus weer vliegen en dan uh, ben ik lekker een weekje thuis. En dan uh, hebben we een paar toernooien in het Midden-Oosten en dan nog één in India. En dan uh, zijn de rest van het toernooi eigenlijk allemaal weer in Europa. Dus, uh, dat, dat is wel lekker. Het wordt een mooi half jaar in ieder geval voor jou. Ja, het wordt super. Ik kan niet wachten om ook de Britse open te spelen. En, uh, maar ook de wordt leuk. En uh, nou, weet je, alle ook vanaf vanaf Nu is voor mij is redelijk nieuw. En uh, het reizen vind ik leuk. En, en het is nooit nice een hartstikke gaaf om te spelen. Dus uh, het, zijn, uh, het is een mooi lezen. Nou, Floris de Vries, we gaan je in de gaten houden. Dankjewel. En een uh, goede thuisreis. Nee, Oké. Okay. Floris de Vries was dat. Het WK-snowboard gaan we het over hebben in La Molina. Dat stond vandaag in het teken van de halfpipe. U weet wel, dippen boys en girls beetje een alternatief... die de moeilijkste sprongen laten zien. Dol van der Wal, de Nederlander, wist zich te plaatsen voor de halffinales... en daarin moest hij het vandaag laten zien. Een reportage nu van Ettin Cornelissen. Ik neem u even mee in de wereld van de halfpipe. We klikken het snowboard vast, nemen de lift naar boven slijzer vervolgens iets naar beneden. En dan ligt hij voor ons. 160 meter lang, die halve cilinder. Met twee wanden van wel 6,5 meter hoog. En kijk, daar zijn ze aan het trainen. En in. Er gaat hem boren. Hij komt omhoog via de wand. Dan is het stil en laat hij een van die fenomenale sprongen zien. Dat is in the om vervolgens weer terecht te komen in de sneeuw van de halfpijp. Zo klinkt dat bij een training, maar dan de wedstrijd. Dan gaat de muziek op luid en laat iedereen zijn beste kunsten zien. Uh, Backstreet Air, uh, Steelfish, uh, Frons 7 Indie, Cap 7 Mute. Uh, Toen wou ik eigenlijk Frons 9 doen, maar die heb ik niet gedaan. Uh... Toen deed ik daar een gewoon en daarna heb ik Backset 9-0 gedaan. Dat zijn de sprongen van Dol van der Wal die zich wisten te kwalificeren voor de halve finales. En dat terwijl de kwalificatiedag een beetje ongelukkig verliep. Ja, gisteren ging het eigenlijk wel heel goed. Dat uh, is niet zo heel goed zicht. Uh, toen deed ik op een gegeven moment mijn sprong, uh, een van mijn laatste sprongen in de training en toen brak ik mijn snowboard. En uh, toen uiteindelijk moest ik uh, mijn, mijn uh, ja, een collega vragen of ik zijn snowboard mocht lenen. En daar heb ik toen meteen bij de wedstrijd moeten rijden, zonder enige training. Want is het heel anders als je inderdaad om een bord van iemand anders moet gaan? Ja, dat ja, is wel echt heel anders. Hij heeft een andere structuur, andere bindingen. Het is allemaal gewoon heel anders. Dat is gewoon, uh, maar op zich, ja, ik was heel blij dat ik altijd semifinaal had gehaald. Want dat had ik al niet gedacht. Je had dus precies één dag de tijd om dat bordprobleem op te lossen, hè? Dat is wel gelukt? Ja, nou, ja, van het weekend. Uh, ik wist al dat ik een gebroken bord had, uh, of één bord gebroken had. Ik heb altijd twee. En toen heb ik uh, mijn sponsor meteen gebeld gevraagd of ze één op zouden sturen. En dat hebben ze gedaan, maar die was maandag met het weekend overeen. Dan was die maandag pas opgestuurd. En gisteren was hij aangekomen, dus dat komt goed uit. En zo mag Dolph van der Wal met een nieuw bord... en dus niet een geleend bord in actie komen in de halve finales... waar het doel is om bij de beste zes te eindigen. Want dat mag je door naar de finales, maar dat lukt niet. Nou ja, je kan het voelen, er het aardig wat wind. En uh, ja, ik, uh, ik weet niet wat er gebeurde. Het is gewoon heel erg winderig. Ik weet dat ik daar niet de schuld op moet geven, maar iedereen heeft er last van. Maar hij zat er wel het niveau ook wat lager lag... Vanwege alle wind. En uh, ja, bij mij, uh, het heeft me niet echt geholpen. Zeg maar. Wat merk je daar dan van, van die wind? Uh, nou Ik kan me voorstellen dat als je um, omhoog springt, de pipe uit en de wind staat, die stond echt uh, over het was van de pipe. Dat je dan naar binnen geblazen wordt. Want op zich is je snob een best groot oppervlak opvla En uh, dat, uh, ja, dat wordt gewoon, uh, dan word je gewoon meegenomen door de wind. Dat betekent dat het lastig inschatten ook wordt? Uh, je sprongen, hoe je, hoe je uitkomt? Uh, nou, niet zo heel zeer lastig inschatten. Het is meer dat. Uh, ik haal meestal de meeste snouten uit mijn eerste sprong. En uh, daar doe ik dan een uh, streder, dus een rechtdoorsprong. En. Uh, ja. Als je dan door de wind naar binnen geblazen wordt, land je iets dieper... en kan je niet meer de maximale snelheid eruit halen. En uh, dat was voor mij gewoon een groot probleem. Side, Volgende keer beter dus voor Dol van der Wal in de halfpijp. De sport van de ja, sensationele sprong set. met de mooie namen. Side, drop. En wij dus met een nose drop. Ja, we gaan alle sporten langs vanavond. Tennis, golf, snowboarden. Nu paardensport. Want Ankie van Grunsven heeft een nieuw paard. Upido is de naam. Zonder C dus Upido. Van Grunsven zal met de Hengst proberen opnieuw een medaille te halen op de Olympische Spelen. Joep Schreuder ging dus naar Erp en zag Upido al in de stal staan. Hij is vanmorgen om half zeven is hij aangekomen. Met de vrachtwagen uit Barcelona. En het is allemaal nog een beetje nieuw. Zijn we nog veel leren? Hoe is hij? Omschrijven ja, het is een uh, heel ijverig paard, anders past het ook niet bij mij. Ja, hij, uh, ik denk dat hij heel veel potentie heeft. Alleen, uh, ja, ik ken hem natuurlijk nog niet goed en hij kent mij nog niet goed. Dus we moeten wel de komende maanden gaan werken om uh, een team te worden. Had je hem al wel gezien? Ik ben daar geweest. Ik heb hem al twee dagen gereden. En uh, anders is het ook niet... Uh, ja, goed, je moet natuurlijk toch als je opstapt een klik hebben met zo'n paard. Waaraan merk je dat dan? Ja... Dat is heel erg een gevoelskwestie, vind ik. Uh, als je op een paard stapt en iemand zegt, oh, wat een goed paard. En jij denkt, nou, dat vind ik helemaal niet. Dan wordt het het niet. Maar je, ik, ja, je stapt op en je denkt gelijk, wauw. En uh, buiten dat het gevoel goed was. Ja, ik vind het een mooi paard. En hij heeft uh, kwaliteit. En de klik was er. Dus uh, dan heb ik hem twee dagen gereden. En dan is het natuurlijk nog afwachten hoe dat het uh, de komende maanden zich gaat ontwikkelen. Voorlopig trainen hier in Erp. Ja elkaar leren kennen ja ja want je moet natuurlijk uh, kijk hij heeft een uh, karakter op een bepaalde manier getraind ik kon daar wel zo uh, opstappen en wegrijden dus alleen ja je, je moet toch een eenheid worden en dat doe je niet in een week thuis en hij heeft wedstrijden gelopen hij heeft het hoogste niveau gelopen een paar keer maar um, ja ook nog niet echt meegaan maar hij is ja onervaren eigenlijk maar hij kan wel al alles Wedstrijden? Wanneer? Het is nou januari. Wanneer ga je echt wedstrijden rennen? Ik weet het niet. Geen idee. Nee. nee. Maar dat is wel het bedoeling. Dit jaar, ja. Ja. Nee. Um, ja, ik denk ook. Uh, ik vind altijd uh, als je met paarden werkt, dan moet je er geen tijd op willen zetten, want het gaat veel meer om uh, wat hij aangeeft als wat ik kan bepalen. Dus als het dadelijk uh, over een paar maanden, denk ik, dat wij wel een team zijn... zover dat ik dan ga proberen kleine wedstrijden te rijden. Want je hebt toch een tijdspad? Ik mag toch Londen 2012 noemen? Ja, oké, okay, maar dat is nog best wel ver weg. Ja. Dus ik, uh, en ik, ik vind altijd, het eerste stuk uh, moet je de tijd nemen. Want dat is het belangrijkste stukje voor het vertrouwen in je basiswerk... en elkaar leren kennen, een goede band opbouwen. Nou, en dan moet je wedstrijden gaan rijden om te kijken hoe die wedstrijden zijn. En dan... Uh, dan komt uh, Londen misschien in beeld, ja. We dachten dat het een beetje met jou, ja, je deed raining, hè. Bijvoorbeeld, ja. dacht ja. dat het een beetje over was. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat zelf ook dacht, uh, niet voor mijn gevoel, maar omdat Salinero natuurlijk vorig jaar een blessure opliep. Painted Black was verkocht. Um, het mooie is dat de eigenaren van Painted Black nu dit paard voor mij gekocht hebben. Dus eigenlijk is het, uh, ja, ben ik hartstikke blij dat ze het gedaan hebben, want. Uh, ja, ja ze dat moet ook gebeuren. Jou, ja. hè, natuurlijk. Ja. Dat kost dat geld. Totilas was een miljoen of jij je gaat geen bedrag noemen. De helft, mag ik, ongeveer? ik bedoel, nee, het ongeveer noemen? We nee, hebben nee. Nee? niet zoveel. Nee, niet zoveel. Uh, niet een Totilas-verhaal. oké, okay, dit paard heeft ook nog niet uh, de reputatie van Totilas. En, uh, nou ja, goed, uh, ja. Uh, natuurlijk kost het geld, ja. maar uh, ik ben blij dat uh, mensen hem voor mij geïnvesteerd hebben, zodat ik de kans heb om weer uh, op gang te komen. En een nieuw impuls inderdaad voor je loopbaan, toch? Of zeg maar, om alsnog... Heb ik die nog nodig, denk jij? Ja? Ja, jij wil, jij nou, wil in Londen nog wel even nou, laten zien dat mij, je kan? Eerlijk gezegd uh, heb ik steeds uh, optie opengehouden. Als het niet is, dan is het goed. Maar komt er een paard op mijn pad voorbij, dan zeg ik geen nee. Dat roep ik al een jaar. En toen kwam maar UPIDO aan, IPS UPIDO, toen zei ik geen nee. Ankie van Gus zei geen nee tegen Ubido en tegen Joep Schreuter. Door met schaatsen. Stefan Groothuis is komend weekend op het WK Sprint één van de favorieten. Twee jaar geleden in Moskou ging het nog fout dat hij viel vlak na de start. Maar vertrouwen is er nu wel genoeg. Helemaal naar de oppermachtige overwinning op het NK Sprint drie weken geleden. Ja, nou goed, als ik, uh, zoals, uh, zoals ik op het NK Sprint rijd... en uh, ik ga ervan uit dat ik nu net, net zo goed ben... dan, uh, dan kan je gewoon, uh, gewoon heel hard uh, klassement rijden. En dan, uh, dan maak je denk ik zeker kans om... Uh, om Zeker ook om, ook om de eerste plaats mee te rijden. Maar goed, uh, dat ben ik niet alleen. Uh, kijk, op het enkel sprint was het gat uh, echt heel erg groot met de, met de nummer 2. Maar uh, hier zijn er al een paar namen die, uh, die allemaal wereldkampioen zijn geweest. Uh, en dat ben ik zeker nog niet. Dus uh, ik denk dat, uh, dat meer bij hun... Uh, de, de, de, zij zijn degene die hun titel mogen verdedigen. En ik mag hem aanvallen. Ja, dat zeg, jij zegt, dat ben ik zeker nog niet. Uh, ja, want als je naar het WK in Moskou kijkt, twee jaar geleden. Is dat iets waar, waar je nog aan denkt? Nee, ja goed. Uh, nee, ja, als jullie erover beginnen. <laughs> nee, ja, voor de rest uh, is dat, uh, ja, dat was toen en dat is gebeurd. Uh, dus nou ja, dat is gewoon jammer. Maar uh, nee, dit is weer een nieuwe, nieuwe wedstrijd en dat uh, nee, heeft niks met dit te maken. Is het voor jou belangrijk dat het een Herenveen is? Of um, is het, zou het voor jou hetzelfde zijn geweest als, nou, laten we zeggen, een Airvoet was geweest? Nee, nee, zeker niet. Ja, nou goed. Uiteindelijk, het einde is dat wel. Maar uh, het is natuurlijk wel, uh, wel super gaaf dat het hier is. Ik heb uh, vier jaar geleden toen ook uh, in Heerenveen gereden. En dat was ook... Uh... Dat was ook in dus in Herenveen het WK. En nou, dat was echt uh, zo gaaf als dat. En toen Jan Bos die stond toen in een uh, behoorlijk goede positie. En die, uh, nou ja, jammer dat het toen misging voor hem. Maar, uh, maar het was wel de hele sfeer van hoe, hoe het stadion meeleefde. Dat is toch heel anders als met de wereldbeker. Je ziet gewoon dat mensen gewoon echt, uh, echt, echt voor die einduitslag uh, meeleven. En, en wel zien wat er gebeurt natuurlijk. Dus die, uh, die, dat was echt wel, er ging echt een soort straaljagen door het stadion heen toen. En uh, nou, dat was wel echt, uh, echt kicken Wie denk jij als je... Grootste tegenstander, je gevaarlijkste tegenstander? Uh, om de één uit te kiezen, nou ja, de belangrijkste... Ik denk, denk dat er drie gewoon heel belangrijk zijn. En, uh, Shani, uh, Kyuk Lee en uh, Taibo Hoe uh, Taibo weet alleen uh, helemaal geen idee van hoe hij ervoor staat... omdat hij natuurlijk het voorseizoen niet geschaatst heeft. Maar uh, ja, dat zijn denk ik wel de, de mensen die, uh, die uh, het, het belangrijk zijn. Maar goed, daarnaast heb je nog, heb je nog een heel rijtje... die misschien ook wel heel erg hard kunnen rijden. Pekka Koskula en, uh, en goed... Uh, Tenny Morris is misschien wel weer helemaal in vorm, dat is geen idee. Met een tijdje geleden was hij dan niet, maar ja, je weet het maar nooit met hem. Dus misschien rijdt hij alweer hard. Uh, nee, je weet het niet. Dus, maar ik denk vooral dat die drie dat zijn de belangrijkste. Wat voor, wat voor idee heb jij van, van, van Davis? Heb je daar zicht op? Ja, Shani is natuurlijk gewoon. Nee, Shani rijdt hetzelfde als mij. Uh, die moet het op dezelfde manier indelen als mij. Die moet gewoon een goede 500 meter rijden. En niet te veel verliezen, op de, op, op de, op, vooral op die Koreanen dan. Uh, en op de 1000 meter gewoon uh, een heel groot gat proberen te slaan. En wat dat betreft, uh, Shani en ik rijden dan een beetje hetzelfde. Dus ik moet dan uh, op die beide afstanden proberen ten opzichte van hem een klein beetje te pakken. Maar heb je een beeld van hem? Hoe schat jij hem in? Nee, geen idee. Ja, ik bedoel, hij rijdt hier rond. Maar ja, het enige wat ik gezien heb is dat hij in Japan niet zo goed reed, vond ik. Maar ja, dat zegt niks over nu. Dat, uh, dat is een maand verder. Dus uh, hij zal vast wel heel goed rijden. Daar twijfel ik niet aan. Hebben jullie contact in zo'n week voor een toernooi op de baan? Ik heb hem nu nog niet gesproken, maar meestal zo, dan loop ik hem wel even... als ik hem tegenkom, dan uh, spreek ik hem wel eventjes. Ja, maar verder niet. Uh, ik ga niet, ga niet koffie drinken met hem vanmiddag of zo, nee. <laughs> maar dat, uh, nee, ik, als je hem even ziet dan zeg ik wel gedag... en dan uh, spreek ik hem wel eventjes, maar uh, uh, verder niet uitgebreid. Jij bent tevreden als? Als ik uh, vier hele goede races heb laten zien... en uh, als ik gewoon uh, een resultaat heb kunnen laten zien... zoals uh, richting het uh, NK sprint. En uh, ik hoop natuurlijk dat dat dan uh, voor het allerhoogste... Uh, dat het uh, goud zou kunnen opleveren. Maar ja, goed, als er dan weer mensen zijn die uh, 34,5 en 1,8,5 combineren... Dan, uh, ja, dan houdt het op, bijvoorbeeld. Dus dat, uh, nee, dan, dan, kan je, dan kan je nog tevreden zijn, denk ik. Als je uh, dat uh, gewoon maar mijn beste niveau laat zien. Ja. Zijn Stefan Groothuis. Eén van de favorieten dus dit weekend op het sprint in Heerenveen. Het jaar 2028, dat klinkt nog ver weg... Het is ook heel ver, ver weg, maar het is dichterbij dan u denkt. Op het Nationaal Topsportcentrum Papendal vond vandaag de aftrap plaats van een traject. dat moet leiden naar de Olympische Spelen in Nederland in dat jaar, 2028. Nog ruim 17 jaar te gaan. Het was een opmerkelijke dag in Arnhem, zo ontdekte Matthijs Weststraten. Zo dames en heren, welkom terug. Ik heb een kleine ronde gemaakt vandaag uh, langs de workshops. Ik heb met een aantal van u gesproken tijdens uh, de lunch. En ik moet zeggen, het daadkracht... Het was een bijzondere dag met bijzondere gasten vandaag op Papendal. Vandaag het officiële startsein voor het traject richting Wellicht Olympia 2028 in Nederland. Dat gaat graag, dames en heren. Zijn de Koninklijke Hoogheid, de prins van Oranje. En de dag werd ook op een bijzondere manier begonnen. Door middel van, daar komt die, live mind mapping. En dat klinkt als volgt. Het is de bedoeling dat u allemaal duo's vormt met mensen die u nog niet kent. Gaat uw wees er een beetje creatief in? We u om, uh... Een tikkeltje komisch is het wel. Twee aan twee staan de mensen in de zaal druk te discussiëren over dat traject naar Olympia 2028. Duos. Makkelijker maken. Zoekt u allemaal iemand uit die u nog niet op heeft. heeft. Zo'n bijzondere dag vraagt natuurlijk ook om bijzondere gasten. Zo zijn er veel topsporters, oud-topsporters, bobo's, veel pers aanwezig, maar ook Prins Willem Alexander. En de Koninklijke hoogheid ziet dit Olympisch traject wel zitten. Wat halen wij eruit wat voor het hele land van belang is. We hebben drie weken topsport, we hebben drie weken het centrum van de wereld, maar we hebben decennia profijt van ons Nederland. En ondertussen gaat het live mindmapping in de zaal gewoon door. De uitdaging, maar voor u twee minuten de tijd krijgt om van gedachten te wisselen met elkaar, komt nu op het scherm. Een van de belangrijkste wapens van het NOC-NSF in het traject van de komende maar liefst 17 jaar is het Topsportteam 2028. Dat bestaat uit 28 topsporters, zoals bijvoorbeeld oud-schaatster Yvon van Gennep. Een eer, ik zie het niet eens zozeer als een eer. Want ik denk dat alle ex-topsporters hier gewoon een warm hart uh, voor krijgen. Maar ik zie het meer als een soort taak. Zoals bijvoorbeeld Oudje Doka en Mark Huizinga. Ik vond het bijzonder dat ik ervoor gevraagd werd. Uh, en ja, uiteraard zijn allemaal mensen die, met een uh, enorm sportverleden. Uh, Meestal ook een groot olympisch sportverleden. Dus dat die enthousiast zijn over het uh, olympisch plan en olympisch vuur... Ja, dat is niet zo uh, verwonderlijk. Maar volgens nog. Die spelen, dat is, dat is eigenlijk het, troefje, het uh, slagroom op de taart. Hè? Het is meer dat we nu gaan kijken of we Nederland door middel van de kracht van sport dat naar een hoger niveau te brengen. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijpt, worden die Olympische Spelen van 2028 als een als, als soort van rode draad gebruikt. Met allerlei subdoelen daaraan vastgekoppeld. Ja, het is een soort stip aan de horizon en pas in 2016 gaan we kijken of, of we inderdaad in staat zijn, of, of, of we het überhaupt willen, om voor dat bid te gaan. En dat bid dat wordt dan pas in, in 2021 aangeboden, waarna je pas na zeven jaar uh, die Spelen zou kunnen, kunnen krijgen. Ja, en dan kan het lobbyen dus gaan beginnen. En het woord lobbyen, dat is een term die we de afgelopen jaren vaker hebben gehoord. Bijvoorbeeld in de recente strijd om het wereldkampioenschap voetbal van 2018. Ja, ik heb ook gezien hoe het WK bid uh, mislukt. Ja, mislukt kan ik het ook niet noemen, want we hebben daar ook wel weer de, de voordelen van gehad. Maar het is, het is nog niet gelukt om het binnen te halen. En dan kun je zeggen van ja, uh, het is gewoon gekocht. Hè? Dus uh, wat, wat, voor, ja, wat voor, voor factoren ga je mee te maken krijgen? Kan het bij ons ook gebeuren dat het zometeen door veel geld wordt, wordt weggekocht? Dat aspect zit er natuurlijk aan. Aan de andere kant denk ik, als jij nu al aangeeft dat je voor die Spelen gaat... en ook als je op eventueel zelfs het bids gaat doen... dan kun je per jaar al uh, Nederland op de kaart zetten. Het is een stukje Holland-promotie. Ja, niet alleen het einddoel is dus belangrijk. Het NOC en de SEF dekt zichzelf min of meer in... door in het traject er naartoe een aantal subdoelen in te begrijpen. Bijvoorbeeld het streven naar een gezonder Nederland. De bedoeling is om Nederland uh, gezonder en vitaler te krijgen... Uh, en er zijn meer ambities in het Olympische Land. Bijvoorbeeld de, de, de ruimtelijke ordening, uh, uh, de, de, de breedte sportparticipatie. Uh, meer mensen uh, vaker aan het sport te krijgen. En als die rol van sport zo goed gaat werken... dan denk ik dat het draagvlak voor sport en voor sportevenementen... en misschien zelfs wel een Olympische Spelen... Uh, vanzelf groter gaat worden. Ik ga al aftellen. 3, 2, 1... Sta ik uw gesprekken voor een ogenblik alsjeblieft. Sta ik uw gesprekken voor dit moment even centraal. Ik ga nu... En zo komt er dus een eind aan de lange dag met de voorzichtige aftrap van het traject naar de Olympische Spelen van 2028. En zo komt er ook een einde aan wat misschien wel het woord van 2011 gaat worden. Het live mindmappen. Matthijs was dat daar op Papendal in Arnhem. Margot Boer en Annette Gerritsen zijn voor Nederland... de grootste favorieten voor het WK-sprint bij De Vrouwen. Laurine van Riese is wellicht een dark horse binnen de Nederlandse ploeg. De Leidse, die rijdt voor de controleploeg staat vaak in de schaduw van Boer en Gerritsen. Terwijl ze vorig seizoen toch maar mooi brons won op de Olympische Spelen. Aan de vooravond van het WK-sprint in Heerenveen... haalt Sebastian Timmerman van Riesen uit de schaduw.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 Dat is Lorine van Riesen. Nee, nee, ik ga niet zo vaak ik het. denkt. Ja, je ziet aan het nee, ze een beetje... denken. Ze heeft wel heel goed de laatste slagen, maar ik vind het iets te langzaam. Op deze donderdag traint van Riesen in Tijalf... vooral nog de start en de eerste 100 meter. Coach Jack Ory klokt de tijden. Nou, eerste passen pas vond ik een beetje traag. de passen waren... Uh... En dan begin je... Bah, bah, bah, bah. En na 60 meter begon je... Dan um, begin iets...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 dat hebben ze veel goede schaatsers. En daar hebben ze ook een beetje last van soms. en Dan moet je gewoon een beetje weer op de plek zetten. Hé, hey, Maak de training ja. 78, hè? Oh, ja. Ben jij een denker? Ja, ik kan wel goed over het schaatsen nadenken, ja.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 Zeg maar op dat podium staan, ja, die tijd komt eraan. 2007 was een belangrijk jaar voor Laurine van Riesen. Ze sneed op training haar pees door van de linkervoet. Achteraf gezien een keerpunt in haar loopbaan. Dan besef je wel even heel goed... Van, uh, ik moet nu alles op alles zetten om gewoon weer terug te komen. En om weer aansluiten bij de wereldtop. En dat, uh, ja, dan heb je wel een hele focus van... Uh, Alleen maar voor het schaatsen En dat was daarvoor ook wel. Maar ja, dan, die komt net uit Jonge Oranje. En dan weet je gewoon nog niet zo heel goed van ja, hoe je met, met, met topsport om moet gaan. Natuurlijk weet je wel uh, wat, je, wat je goed en wat je fout doet. Maar je kent jezelf nog niet heel goed. En dat uh, heb ik in die tijd wel geleerd. Vorig jaar verraste Van Riesen dus met brons op de kilometer. Na een teleurstellende 500 meter had coach Jacques Ory besloten... de voorbereiding op de afstand drastisch om te gooien. Met succes is de conclusie achteraf. Ze neigt juist naar vaste routines en daar moet je er gewoon af en toe een beetje uithalen, dat klopt. Dus je moet af en toe uit zo'n vaste routine halen en dan even aan zo'n boom schudden. En dan uh, maak ze weer een stap, dat klopt ja. Heb je dat voor dit toernooi ook gedaan? Ja, dat moet je nog niet zeggen. <lacht> niet tegen haar zeggen? Niet tegen haar zeggen, nee. Maar ja, dat hebben we wel geprobeerd, ja. En wat dan? Kan er iets concreter over zijn? Nou, dat had met materiaal te maken en uh, daar laat het bij. Wat het precies is en of het heeft gewerkt weten we zondag... als Van Riesen haar tweede WK-sprint erop heeft zitten. We zijn uh, benieuwd. Laurine Van Riesen geportretteerd door Sebastiaan Timmerman. Ik heb nog wat voetbalberichten voor u aan het einde van deze uitzending. Jubilair League Cambuur-Leeuwarden moet van de KVB toch drie punten inleveren. De club wordt bestraft omdat het huishoudboekje van vorig seizoen niet klopte. Cambuur was eerder in beroep gegaan tegen deze straf... maar kreeg dus nul op het rekest. En gisteren werd Almere City ook al met een aftrek van drie punten gestraft. NEC-aanvaller Leroy George is voor twee wedstrijden geschorst. Hij kreeg gisteren in de wedstrijd tegen AZ... kort nadat hij in het veld was gekomen meteen rood... voor een zware overtreding en hij heeft de straf geaccepteerd. Hetzelfde deed VVV'er Niels Fleuren. Hij kreeg twee wedstrijden voor zijn rode kaart tegen Utrecht. De oud psv en Kesman vertrekt naar Hongkong. De 31-jarige Serviër gaat spelen voor South China. China waar ook voormalig Muncie-Union Nicky Butt onder contract staat. En Ayasid Mido, hij vertrok alweer snel uit de arena. staat op het punt een contract te tekenen voor 3,5 jaar bij zijn oude club Zamalek in ja, Iro. En de Braziliaanse spits Adriano staat geruime tijd buitenspel. Het speler van A's Roma brak in de bekerwedstrijd tegen Lazio Roma van gisteren zijn rechterarm. Dat doet zeer en dat kost hem zeker een maand. Einde dus van deze langslijn. Morgen melden we ons weer om 10 uur. Zo direct met het oog op morgen met Max van Wezel. Ik wens u een fijne avond. Dag.